Jaarlijks raken 65.000 mensen geblesseerd aan het hoofd tijdens het sporten. 16.000 van hen worden daarvoor behandeld op een spoedeisende hulpafdeling. Blijkt uit cijfers van de Stichting Consument en Veiligheid. Op de voetbal- en hockeyvelden ontstaan de meeste blessures... die behandeling op de spoedeisende hulp vereisen. In het tv-programma Nieuwsuur zei een neuropsycholoog... dat alle sporters met een hoofdblessure direct uit de wedstrijd moeten worden gehaald. Volgens hem laten clubartsen hen ten, ten, ten onrechte vaak doorgaan...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 TV GVM Tech TV op kanaal 45. 45 GFM Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok geen hoop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 London to Sicily, I put it down for the G. Build a fire, build a funk, and you better clear the lane when I'm on the dump. I ain't living my protocol, or something for all of y'all to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 This is the Faces this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 Sul blu e la moviola, la domenica in Cipú. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove primo cassetto, con la bandiera in tintori e una seicento giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare. Ja, noven. No yeah. way. God <laughs>